Zes uur Kees Groot met het NOS-journaal. In de belangrijkste deelstaat van Duitsland, Noord-Rijnland-Westfalen... worden vandaag verkiezingen gehouden. Ruim 13 miljoen kiesgerechtigden kunnen naar de stembus. Volgens de peilingen wordt de sociaaldemocratische democratische SPD... opnieuw de grootste partij. Dat is een tegenvaller voor bondskanselier Merkel. Die vindt dat de centrumlinkse regering van Noord-Rijnland-Westfalen... te veel schulden maakt. Ze had gehoopt dat haar eigen CDU weer aan de macht zou komen.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 Sleehakken, beachcruisers, zonnebrillen, strandtassen, tablets en scooters. Deze week bij wcamp.nl honderden masterhaves die je niet mag missen. Kom ze nu ontdekken, want op is op voor de must eerst wcamp.nl. Dit is Radio 1. WNN, WNN, 47. Goedemorgen, het is bijna vijf over zes. Het laatste uur van 4-7 deze morgen. Hoe is het om op jonge leeftijd moeder te worden... en dag en nacht voor een baby te moeten zorgen... Onze eigen Wieke probeerde het uit op de valreep van haar tienerjaren. Een week lang kreeg ze een levensechte babypop in huis. En hoe dat is bevallen hoor je straks. Henk Schiefmacher zette wel honderden tatoeages als ode aan moeders. En de mooiste en meest bijzondere bundelde hij in een boek... ter gelegenheid van Moederdag natuurlijk, want dat is het vandaag. Hij vertelt straks wat nu de aller, aller, allermooiste aller is... en op welke plek je zo'n I Love mom tattoe eigenlijk moet zetten. We blikken vooruit... en kijken we kijken terug ook nog op de Giro d'Italia. En natuurlijk spelen we ook kijkcijfer bingo. Is er nieuws van Alicante? Kijken we achter onze eigen schermen weer eens. En spreekt Pieter ons toe? Maar we beginnen zoals altijd met Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Goedemorgen Ferdinand. Goedemorgen Deborah met Ferdinand Osmbux awesome op deze vroege zondagochtend. We schrijven 13 mei 2012, it's Mother's Day... Maar er ligt weer een week achter ons, de week waar Klaas-Jan Huntelaar de prijs in ontvangst nam onder het mom van die kanonen. De topschutter van Persie werd dat in de Premier League. Het was de week waar Vladimir Poetin voor de derde keer werd beëdigd tot de president van Rusland. De week waar bondscoach Bert van Marwijk de voorselectie van het Nederlands elftal bekend maakte... Wel met enige verrassingen. Het was de week waar de tandem Merkel-Sarkozy is uitgefietst. en Frankrijk voor enkele jaren verder gaat met François Le Monde. Het was de week waar de Europa Cup-finale, de EK-finale wil ik zeggen, werd verspeeld. in het Roemeense Boekarest. en waar de leerling van de meester won. in de persoon van Diego Simeone met zijn Atletico Madrid. En Deborah, het was de week waarin de Surinaamse hoofdstad, de krijgsraad, het krakeel rond de amnestiewet heeft opgeschort. Voor hoelang? lang, knows? Ja, het was me een weekje wel. Ja, het was me zeker een weekje wel. Met ja, alles door wat ik zo min of meer doorgaf. Er is ook nog de afgelopen woensdag, als we het dan zullen hebben over voetbal, is er ook Laten nog gespeeld. Ja. Natuurlijk met betrekking tot die play-off en dat zet zich... Uh, Vanmiddag uh, allemaal uh, voor. Ja, en, uh, want het dat, dat gaat om nogal wat. Een, een ticket voor Europees voetbal, niet, niet het minste. En, en ja, FC Twente, RKC Wouwijk, ja, niet onbelangrijk natuurlijk. Maar Vitesse Nek is toch veel en veel leuker, denk ik zo vitesse nek is altijd een wedstrijd op zich. Ik zou bijna willen zeggen in het kleine mora een, een, een Feyenoord-Ajax of Ajax-Feyenoord in Gelderland. Men praat daar over de Gelderse derby. Maar goed, uh, NEC won in een vele besproken wedstrijd. Ik weet niet of je die beelden hebt doorgekregen. En of? Was het wel een doelpunt, was het geen doelpunt? Was weet je? het wel een strafschop, was het niet een strafschop? Ja, weet je wat het is, Deborah? Het is een blijf voetbal, ik zal het altijd blijven zeggen. Ik verwacht vanmiddag zelf en ik hoop dat het rond, dus rond in de supporterschaar rustig blijft. Want je weet, het is altijd op het, op, het, ja, op het scherpste van de snede, ook buiten het stadion. Maar het wordt een mooie zondag, joh. het, het weer is goed, de weerscholen zijn als gezin. En ja, we moeten niet vergeten, Twente tegen RKC. Wie had kunnen denken dat Twente in de play zou gaan spelen? Dat nou, had nog niemand. niemand gedacht, joh. Maar maar goed, kort samengevat. Ik denk dat we vanmiddag een hele mooie wedstrijd uh, of een hele mooie middag gaan beleven. En ik denk ook op een dagelijk niveau wat betreft die promotie-degradatiewedstrijden. Want ook daar wordt er vanmiddag gebouwd. Het gaat gewoon door. Het bal, het bal der miljoenen. Nou ja, bijna dan. Want dat is volgende week zaterdag natuurlijk pas de finale van de Champions League. Voordat we daar nog even op vooruitblikken, zak ik nog even met je af naar Eindhoven. Want daar was natuurlijk ook wel heugelijk nieuws te melden. Ja, daar was zeker heugelijk nieuws te melden. Alhoewel, alhoewel voor mij, en ik denk ook voor veel mensen, is het een, een vraagteken. Een vraagteken als ik even richting uh, Mark uh, van Bommel kijk. Kijk wat Dick advocaat betreft. Hij gaf het uh, de afgelopen week heel mooi aan, want hij zei een paar jaar geleden... ...ik kom nooit meer terug als trainer op clubniveau. Nou ja... Dik is terug in de lichtstad. En wat Mark van Bommel uh, betreft... ik heb hem gistermiddag even uh, gehoord op de radio... Uh, ge, ja, emotioneel vertrek daar in, in, uh, in uh, Milaan bij de Rossoneri. Maar goed, als het gaat om Mark van Bommel... Deborah, de man is 35 lentes. En ja, ik vraag mezelf af... heeft PSV er goed aan gedaan om Mark uh, binnen te halen? Kijk met het oog op de toekomst. Ja, uh, trainerschap of waar ook. Kijk, Mark is een hele goede voetballer. Hij mag nog deel uit van het, het nationale elftal. Maar goed, kort samengevat, het is allemaal afwachten. Goed. Die zaak zich daar zal ontwikkelen in Eindhoven. Goede leider ja, in het veld, ook. Ja, zeker een goede leider. Maar weet je wat het is? Kijk, uh, PSW heeft een hele, een hele goede selectie. Kijk, het is dit jaar niet gelukt. Het ging om Champions League voetbal. Ze hebben zich niet geplaatst. Heel gedoe daar. Ontzettend veel geld erin gestopt. Ik weet niet, etterlijke miljoenen. Maar weet je wat het is, Deborah? Je kan nooit van tevoren weten hoe het gaat. Hoe die zaak zich ga, zal gaan ontwikkelen. Ja, een voorbeeld is Feyenoord. Daar is het fantastisch gegaan. En misschien, wie weet, ook in Eindhoven. En zo is het met het hele leven. Niemand weet. Het. Uh, tot slot uh, nog even de Champions League finale. Is natuurlijk pas over een weekje. Maar Bayern München-Chelsea wordt een leuke pot. Ik denk dat het zeker een leuke pot wordt, alleen wordt deze week een beetje een vervelende week voor uh, Bayern München, want uh, gisteravond uh, uh, zijn ze uh, er onderuit gegaan in het stadion van Dortmund om de DFB-pokaal met uh, 2-5, uh, de kampioen won van hun, en ja, er zijn nog een dag of zes, oh, en Bayern zal zich toch moeten oppeppen voor die wedstrijd, ze spelen bij de eigen huizen, de morgen, dus dat soort ja. hebben ze wel, Chelsea komt op bezoek, maar niets is zo veranderlijk als het voetbal. En ik durf uh, geen geld op te zetten, want ik weet wel of ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt. We gaan er geen wetjes op afsluiten dan maar, hè? Zullen we dat maar niet doen? Nee, we gaan dat niet doen. De volgende week uh, zien we het wel waar die wedstrijd wordt gespeeld op, uh, op zaterdagavond. Dus dan kunnen we even de volgende week zondag erover nababbelen. Ja, zeker. Ik vond het heel leuk om bij jullie de uitzending te zijn. Ik wens jullie een hele fijne dag verder de groeten aan de redactie en tot volgende week. Ja. Dankjewel, Ferdinand.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 Rido van Bertolf. Hi, je weet wel dat wat je wordt van onder andere drugs... dat kun je ook worden van allerlei huistuin- en keukenmiddeltjes. En de meeste drugscriminelen maken ook gewoon allerlei harddrugs... gewoon bij moeders aan de keukentafel. Verslaggever Wendy kan niet echt koken, maar kom op, hé, hoe moeilijk kan het zijn? Bij BNN testen we graag alles zelf. Je hebt vast wel eens langs spuiten en slikken gezapt. Alles kun je maken. Gewoon in je eigen keuken. Dus ik sta hier aan een vol aanrecht. Alles heb ik hier zo bij de hand. Pannetje op het gasfornuis. Even kijken. Neem het af en doe deze in het pannetje. Inhoud langzaam warm laten worden. Want de natriumloog moet hetzelfde temperatuur hebben als het vet. Zo'n 50 graden. Pannetje. Thermometer. Maatbeker. Belangrijkste ingredi ingrediënt. Natriumhydroxide. Ruikt in ieder geval nog nergens neer. Waarschuwend kan bijtend zijn. Oh, is het ernstige branden in de ogen. Oh my God, ik heb het water er nu bij gegooid. <coughs> Jezus Christus. Het wordt gelijk een soort, uh, een soort, papje alsof je lijm aan het, uh, die natriumhydroxide zat in korrels. wonder boven wonder, het is echt een beetje een chemische reactie. Dat water is echt loeie heet. Je hoort hem al, de stuifmixer. Inmiddels beginnen mijn handen echt helemaal rood te zien. Dus echt, uh, ik denk dat ik toch maar eens moet beginnen met een uh, flinke schoolbeurt. Stop het mengsel met pan en al in de oven. 80 tot 90 graden zijn. Er. En dan kom ik aan bij het laatste stukje. Eindelijk. Want na al die arbeid is het tijd om het te gaan proberen. Heel spannend. En er is maar één, één plaats waar je dat kunt doen. En dat is op de wc. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Het is toch een beetje rock and roll dan. Uh, of zo op een of andere manier. Dus op naar de wc. Lichtje aan. Zitten. Even op het wasbakje leg ik het neer. En dan is het gewoon een kwestie van... De... Oh. En het is nog best goed gelukt ook. Echt vet. Je ja, eigen zeep. Ja, zeepjes dus. Ja, had je nog geen cadeau voor moederdag, dan is dit uh, misschien een idee. Gewoon een zeepje voor je moeder op deze mooie dag. Elke week krijg je in BNN University Backstage een je achter de schermen. Want dit programma wordt natuurlijk helemaal gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen René, Wieke en Nathalie eigenlijk allemaal? Nathalie, geef je een update. BNN University Backstage. Hi, dit is de BNN University Backstage Update van zondag 13 mei. Ja, eerst een kopje koffie natuurlijk, zoals je gewend bent. Want ja, ik loop nog steeds stage bij... BNN Today. Maar deze week heb ik wel meer dingen gedaan bij Today dan alleen koffie halen. Want afgelopen vrijdag mocht ik namelijk in mijn eentje de regie doen... bij de vrijdagshow van BNN Today. En dat klonk ongeveer zo. BNN Today. Zet een punt achter de week. Ja, goed ingestart hè. En heel belangrijk, er werd gewoon koffie voor mij gehaald. Maar niet door mijn twee mede BNN University'ers, Wieke en René. Want uh, nou, die waren ook heel druk... Ik heb eigenlijk geen idee met wat. Nee, echt niet. Maar goed, wat mij wel leuk lijkt is om even te bellen met een paar oud-collega's... die in de loop van B&N University zijn afgevallen. Bijvoorbeeld met Matthijs. want wat doet die jongen nou? Je wilt het toch weten, hè? Dus Matthijs, vertel. Nou, uh, ja, ik ben uh, de laatste tijd uh, best wel te vinden bij uh, 3FM. Uh, ik mag uh, produceren bij uh, Ramel in de Nacht. En dat gaat me eigenlijk wel goed af. Ja, volgens mij uh, hebben we een, een goede klikker met z'n tweeën en uh, wordt er natuurlijk hartstikke veel gekeken. En daarnaast uh, buurt ik soms ook bij andere DJ's die in de nacht zitten. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen week bij Sander Hogendoorn uh, mogen kijken hoe ik uh, nou, weekend normaal doet. Die was er deze week niet. En ja, het gaat, gaat maar wel heel erg goed af. Nou, fijn hè, dat het hem allemaal zo goed afgaat. Ik ben echt super blij voor je, Matthijs. En Dominique, razend benieuwd zijn we. Wat doe jij nu? Nou, met mij gaat het heel erg goed. Ik uh, zit momenteel uh, met mijn laptop op, uh, op naast Iris. Want wij zijn uh, sinds. Voor. zijn we eindredacteur geworden bij Cultuur Bewust voor muziek. Dus daar zijn we nu heel erg hard mee bezig om dat allemaal een beetje op orde te zetten. Stellen. En. Uh, ja, verder uh, is het weekend, hè? Dus uh, dat is altijd goed. En nu heb ik echt niks meer te vertellen hoor. Oké, okay, super gezellig, Dominique, echt heel erg leuk. En Dennis, zou die al beroemd zijn? Echt Dennis, vertel! Wij ja, gaan het ook hartstikke lekker. Ik, uh, ik ben bezig met een aantal TV-programma's. Op dit moment sta ik op mijn lege basis. Maar we zijn ook bezig om een auto-sport TV-programma uh, uh, te gaan maken. Dat uh, binnenkort te zien is met een hele mooie grote auto's die ik mag gaan besturen. Uh, en daarnaast. Uh, heb ik nog gesprekjes hier en daar voor radio, maar het dat, dat, dat lijkt er een beetje op... dat ik een verkapte radiomaker ben die televisie gaat doen. En uh, ja, dat, ik, ga, ik ga dus voor het grote geld, jongen. <coughs> God, <Goddinger. coughs> En dan komt hij nog op tv ook met zijn radiohoofd. Nou, ik vind het hartstikke leuk, hoor, dat het allemaal zo goed met ze gaat. Maar genoeg over die oude Universityers. Het gaat natuurlijk over ons. Wij, Wieke, René en ik. Want wij maken dit programma. René en Wieke, wat hebben jullie deze week gedaan? Echt geen idee wat het is. Hè? Dit is een, uh, een krekel. Ageta Ruva Picta heet oh. deze. Uh, komt uh. ook alleen op zijn Cotra voor. Is een unieke, unieke opname. Het is de eerste keer dat het beest opgenomen is. Oké, okay, nou dat was hem weer. Hopelijk volgende week een iets productievere week van René en Wiek alsjeblieft. Want dan heb ik ook weer wat meer te vertellen hier in BN Backstage. Check in de tussentijd nog even bnnuniversity.nl 1 twitter.com slash bn university en onze Facebookpagina. Tot volgende week. Hoi. Kijkcijfer bingo! Waar gaan we de komende week naar kijken? Media-redacteur Bart Harleman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is dat eerste tv-programma dat ik aan moet zetten deze week? Nou, dat is uh, een, een speciale aflevering van De Wereld Draait Door. Namelijk de DWDD University. Dat is een van die dingen. Um, uh, DWDD heeft al aangekondigd dat ze uh, eigenlijk een heleboel nieuwe programma's willen gaan maken... onder de vlag van DWDD. Nou, daar is dit één uh, uh, van. Je moet ook denken aan bijvoorbeeld de DWDD Recordings. Maar de University, dat, wordt een, uh, dat is uh, komende donderdag op De tijdstip van de wereldwijd door, dus gewoon om half acht, Nederland 3. Um, waarbij Robert Dijkgraaf, nou ja, ongeveer de bekendste wetenschapper van Nederland. Die gaat ons een, een, een bijna uur durend college geven over de oerknal. Wow. Dus het is, het is uh, een, een soort experiment. Hè? Gaan, gaan mensen kijken naar een, een, een college op televisie. Ja, wat denk jij? Nou, ik, denk het, ik denk het wel. Ik denk dat, dat de, de kijkers van de, de Wereld Draai Door uh, ook dit wel leuk gaan vinden. Zeker als het natuurlijk een beetje in dezelfde, dezelfde stijl. Het is natuurlijk uh, uh, wetenschap, maar met een lichte knipoog. Nou, daar, daar zitten mensen vast wel op te wachten. De Wereld Draai Door is zelf altijd een beetje goed voor zo'n nou ja, miljoen. Hè, een beetje eroverheen. Uh, deze, hoeveel kijkers, denk je? Ja, dus... Nou, het is, nou, is hemelvaartse dag. Dus mensen, even afhankelijk of het mooi weer wordt. Maar volgens mij wordt het dat niet. Dus ik gok ook wel dat ze, nou... Nou, ik denk toch wel minimaal 900.000 kijkers moet kunnen trekken. Zo, genoteerd. Nou, door dan naar de volgende. Oh, dan komen we bij een van mijn favoriete series. Uh, Dexter. Uh, de, de, de serie over... Uh, uh, de seriemoordenaar die... Uh, nou ja, eigenlijk goed werk doet. Hoe raar dat uh, misschien ook maar mogen klinken. Um, even voor de mensen die het niet kennen. Dexter is, uh, werkt voor de politie van Miami. Is daar bloedspetteranalyst. Uh, dus die kan aan bloedspetter zien... hoe iemand vermoord is. Maar eigenlijk in zijn vrije tijd is hij ook seriemoordenaar. Dat is een heel, heel uh, lang verhaal. Dat klinkt allemaal heel raar. Um, maar de VPO gaat uh, vanaf... Uh, vanavond uh, het zesde seizoen uitzenden en dat doen ze weer net zoals ze de vorige vijf seizoen hebben uitgezonden namelijk elke avond één aflevering dus de komende twee weken kun je iedere avond uh, om vijf van half elf op Nederland 3 naar Dexter gaan kijken kun je de hele serie kijken in uh, uh, of de hele, de hele seizoen in twee weken tijd uh, eigenlijk een beetje wat ik altijd deed met, uh, met het uh, downloaden want dit is natuurlijk een serie waar ik niet op kan gaan zitten wachten dus dat ga ik dan downloaden en dan haal ik altijd alle uh, afleveringen binnen en dan pas als ik ze allemaal binnen heb dan ga ik te achter elkaar kijken, want je wilt, iedere aflevering eindigt zo dat je de volgende aflevering gelijk weer wilt en zien. hoeveel mensen gaan er uh, voor zitten vanavond? <lacht> Ik vrees dat dat, uh, nou, als dat er 250.000 zijn, dan, uh, dan mag de VPRO al heel erg blij zijn. Dit soort series worden natuurlijk s'avonds laat uitgezonden, en uh, nou ja, je moet er wel voor wakker blijven. En of iedereen, iedereen dat kan iedereen, die de maandochtend vroeg uit moet, die gaat het misschien wel opnemen. Dus nou ja, het zegt 250.000 kijkers. En wie geen zin heeft om uh, naar ook maar iets te kijken, kan natuurlijk ook gaan downloaden, en dan heb jij ook een fantastische tip. Ja, dan uh, de serie Eureka. Uh, dat is een, uh, een serie van de, de, de, het kanaal Sci-Fi, dus het is een science fiction serie. Het speelt zich wel af in uh, gewoon onze tijd. Het gaat namelijk over een heel klein dorpje, uh, waar eigenlijk de slimste mensen van Amerika uh, uh, uh, uh, ingepropt zijn, en die doen daar niks anders dan alleen maar rare dingen uitvinden. Dus dan, dan uh, ja, als het gaat om robots, of, of, of, of nieuwe wapens, of, of zwevende auto's, je kunt het zo gek niet bedenken. Zij hebben het daar al bedacht. En uh, daar komt een, een een, een sheriff. Uh, iemand komt daar, die wordt daar sheriff, maar die, ja, dat is niet zo slimmerik. Dus dan krijg je een beetje de spanning tussen, aan de ene kant heb je al die bollebozen die alles kunnen en nou ja, het misschien af en toe ook niet al te nauw nemen met de wet. Want ja, als je nou eenmaal uh, uh, een atoombom kunt maken, waarom zou je dat dan niet, niet doen? En die sheriff moet eigenlijk dat allemaal een beetje in, uh, in bedwang houden. In Amerika is net het vijfde seizoen begonnen. Um, en, maar het is, een, het is uh, wil je wat leren van wetenschap, dan heb je er wat aan. Vind je het gewoon leuk om te lachen? Dan heb je er ook wat aan. En het is gewoon, er zitten ook nog wat liefdesrelaties tussen. Het is gewoon een hele leuke serie. Eureka. Zo is het. Dankjewel, Bart. En tot volgende week. Tot volgende week. in your eyes. Is You look up to the sky. You long for something more. Darling. Give me your right hand, I think I understand. Follow me and you will never have to wish again. I know that after tonight, you don't have to look up at the stars, no, no, no, no, I know. But you know tonight, you don't have to look about the stars. And I know if the love is alright, you don't have to look about the stars. No, no, no, no, I know. But again, you know tonight, you don't have to look about the stars. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Tell me how you feel, and if I'm getting I'll tell you where to steal, you tell me where to steer. here. Tied after darling, way above the clouds, and high above the stars. Through the unknown black holes, no one knows where we are. But when we turn to work, and do it all over again, 'cause I know.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 Justin Nozuka, after tonight. Ook deze week oor je natuurlijk in 4-7 weer de column van Pieter Derks. Pieter spreekt. Hoera. KPN had vorig jaar het plan om extra geld te vragen voor WhatsApp en Facebook. Omdat ze liever zien dat iedereen gewoon een duur sms'je stuurt. Maar nu is er de wet op de netneutraliteit. Internet is internet. En het moet altijd hetzelfde kosten, ongeacht waar je het voor gebruikt. Zo zie je maar. In Amerika zijn ze nog bezig met gelijke rechten voor homo's. Wij zijn al langer een lange stapje verder. Bij ons is ook elke megabyte gelijk. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen enkele megabyte meer gediscrimineerd wordt. Data van de Pirate Bay bijvoorbeeld komt het land niet meer in. Nadat de rechten bepalen dat die site geblokkeerd moet worden. Daar hebben ze alle illegale downloaders mooi tuk mee. Haha, nu kunnen ze geen films of muziek meer downloaden. Want de Pirate Bay was natuurlijk de enige plek op internet waar je zoiets kon doen. En het is super ingewikkeld voor ze om een nieuwe domeinnaam aan te vragen. En dan zal echt niet binnen twee dagen een whizkit met een manier komen om die blokkade te omzeilen. Zelf zal ik er niet zoveel last van hebben, want ik ben nooit een grote downloader geweest. Niet eens zozeer om het principe, maar gewoon omdat ik het zo onoverzichtelijk vind. Dan heb je een hele map vol films en dan moet je daar wat mee. En mensen zeggen dan heel enthousiast, je hebt de hele videotheek thuis. Maar dat is nou juist het probleem. Ik had tot vorig jaar nog een videotheek om de hoek zitten. Die is inmiddels failliet aangezien de verkoop van Ben Jerry's. Het enige was dat geld binnenbracht. Maar ik kwam er vaak en ik was altijd juist heel blij dat ik thuis geen videotheek had. Laten we eerlijk zijn, rondlopen in een videotheek is gewoon kut. Het enige dat ik er altijd deed was twijfelen. Langs al die rekken drentelen, drie films in de hand. En die dan alle drie terugzetten en toch maar weer een andere pakken. maar de videotheek had één heel prettig voordeel. Hij had een sluitingstijd. Dus je wist dat je op een bepaald moment gewoon één film uit moest kiezen en daar moest je voor betalen. Dus je koos heel zorgvuldig. Betalen. Het is misschien wel één van de meest onderschatte bezigheden van deze tijd. Het is natuurlijk hartstikke fijn al die gratis informatie die overal en altijd beschikbaar is. Maar als iets altijd en overal is, verliest het zijn waarde. We lijden aan informatieinflatie. Whatsapp is een prachtig voorbeeld, vanaf het moment dat ik het had geïnstalleerd voelde ik om de minuut mijn telefoon trillen omdat iemand een grappige foto had gestuurd of een smiley of omdat iemand een lid had gemaakt van een groep die in een drukke discussie verzeild was over de prijs van een krat bier en of dat inclusief statiegeld was. Ineens realiseerde ik me hoe prettig de drempel van een smsje kan zijn. Als het je geen drie cent waard is om iemand een berichtje te sturen moet je je gewoon even afvragen of het dan al echt een belangrijk bericht is. Het idee achter de netneutraliteit is dat elke megabyte evenveel kost. Dat is fijn. Maar dat hoeft natuurlijk nog niet te betekenen... dat elke megabyte ook evenveel waard is. Pieter spreekt. Zij Pieter Derks. En dan is het bijna, bijna, ja, nu één minuut over half zeven. En dan is het tijd voor het nieuws... met onze in Alicante geboren Nederlander natuurlijk... Ivo Buigues Nieuwenhuizen. Radio 1, het nieuws van Alicante. Hola, buenos dias. De nog in aanbouw zijnde Twin Towers in Benidorm trokken vorig weekend bovengemiddeld veel bezoekers. Dat kwam omdat het drietal Alvarabulto, Santi Corilla en Tony Lopez van plan was om van de imposante torens te springen. Uiteraard bepakt met parachutes. Even leek de wagenhalse actie niet door te gaan door de hevige wind in het Manhattan van het Mediterraneo. Maar toen die eenmaal was gaan liggen sprongen ze van de 200 meter hoge torens. De parachutes openden zich zonder problemen op een hoogte van ongeveer 80 meter. Het driekoppige team ondernam inmiddels al meer dan 3000 sprongen van merkwaardige plaatsen. Nederlanders zijn steeds vaker slachtoffer van zwendel met vakantiehuisjes. Ze huren huisjes die achteraf niet blijken te bestaan, kopen valse aandelen in buitenverblijven... en laten zich meerjarige contracten aansmeren voor waardeloze vakantiebestemmingen. De fraude speelt vooral aan de Spaanse costa's en in Turkije. De Nederlandse politie doet er weinig aan om de oplichters aan te pakken. De landelijke vraagbaak voor fraude, Fraude Helpdesk, luidt de noodklok omdat het sinds januari een toename registreert in het aantal meldingen van vakantiefraude. In totaal kwamen er het afgelopen kwartaal 130 meldingen binnen en dat is ruim 20% meer dan hetzelfde kwartaal in 2011. De gemeente Elche heeft tijdens het eerste trimester van dit jaar meer dan 19.000 euro verloren omdat er massaal papier en karton wordt gestolen uit de containers. Het in diepe crisis verkerende Spanje ziet de bevolking op allerlei manieren het hoofd boven water proberen te houden. Tegenover het inleveren van oud papier staat een geldelijke vergoeding. In april zat er in de papiercontainers in El Ches slechts 117 ton papier, de helft van de hoeveelheid van vorig jaar. Het gemeentebestuur ontvangt 80 euro per ton papier en karton. Om de diefstallen tegen te gaan heeft de Lokaal agent in burger ingezet. En dan el tiempo, of wel het weer, dit keer helemaal in het Spaans. Luistera el sol todos los días. Podrían aparecer algunas nubes, pero el cielo se mantendrá despejado y luistera el sol. Temperaturas máximas en ligero ascenso, 24 grados. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Radio 1, het nieuws van Alicante. In Italië wordt vandaag natuurlijk weer gefietst om die roze trui in de Giro d'Italia. De drie weken durende ronde van Italië is nu precies een week onderweg. Leon Geuhe, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Je bent wielerkenner en schrijft voor de website Het Koers.nl en je hebt natuurlijk ook de eerste week van de Giro gevolgd. Kan niet missen. Zeker, uh, zeker. Noem eens een, een, een, een moment dat jou echt is bijgebleven. Nou, wat je niet uh, hebt kunnen missen de afgelopen week was natuurlijk uh, de één minuut stilte voor uh, Wouter Weiland, nee. die uh, vorig jaar uh, verongelukte in de Giro. Dat was heel indrukwekkend uh, voor de derde etappe. Uh, en uh, ironisch genoeg uh, werd dat gedaan in, uh, in, in Denemarken, zoals je weet startte de Giro in, in Denemarken. En de burgemeester van de plaats waar die uh, etappe startte, die was een, juist een dag daarvoor uh, bezweken... ...terwijl hij op de fiets een tochtje maakte aan een uh, hartinfarct. Ja, je kan het niet verzinnen hè? Ja, er lijkt wel een doem over die, die derde etappe te liggen, inderdaad. Want uh, een jaar voor de dood van Weiland won hij die etappe zelfs nog. Dus het is... Ja, klopt. klopt. Dat was ook waarom de Giro-organisatie had besloten... om die, uh, die derde etappe tot, uh, tot Weiland-etappe uit te roepen, inderdaad. Ongelooflijk, ja. Nou ja, Wouter Weiland overleed natuurlijk, weten we allemaal... door een val tijdens, uh, tijdens die derde etappe. Want zijn, zijn ja, pedaal bleef achter een muurtje hangen, was gruwelijk. Uh, ja. Maar deze eerste week stond ook wel een beetje bol van de valpartijen. Ja, het was, het was verkommering kwel wat dat betreft. Uh, er waren een aantal massasprints in, in de Giro en die, die waren eigenlijk allemaal tumultueus. Uh, de eerste keer dat er een massasprint was, uh, uh, misschien heb je het op, op tv gezien, maar zagen we echt Theo Bos, de ja. Nederlander, nou, zo'n beetje gelanceerd worden uit zijn fiets. Zo denk ik. Ja, die kwam ook heel vervelend heel terecht inderdaad, op zijn rug. En uh, de dagen daarna heeft hij daar ook over geklaagd dat het wel uh, heel pijnlijk was. En uh, nou, daar zagen we hem eigenlijk achteraan in het, uh, in het peloton rijden. Dus dat belooft niet heel veel goed voor de komende tijd. En, en een dag later uh, lag Mark Cavendish op de grond. Uh, en dat was een uh, renner die een beetje een rare manoeuvre maakte. Die reed zo'n beetje, die sloeg zo'n beetje rechtsaf terwijl hij rechtdoor moest... En, en is kon hem niet meer ontwijken en die, ja, die, die tuimelde gewoon uh, hard op de grond. Uh, het zag er uh, nogal spectaculair uit. En s'avonds uh, zette dus een foto op Twitter van zijn billen. Nou, dat, dat, dat zag eruit als een stuk rosby's. Het zag er niet fijn uit, nee. nee. En, dan kan je natuurlijk ook afvragen hoe veilig het eigenlijk nog is om ja, te fietsen in dat peloton. Ja, dat is op dit moment inderdaad wel een beetje de discussie die ook onder, onder de kennis gevoerd wordt. En ik hoorde daar oud-wielrenner uh, Maarten Ducroon nog iets interessants over zeggen deze week. Uh, er werd hem gevraagd of, uh, of hij zijn kinderen eigenlijk zou aanraden om in het uh, profpeloton uh, te gaan fietsen. En dat ging eigenlijk een beetje over het dopingnieuws rondom de van uh, Zou hij het nog wel gezond vinden als zijn kinderen uh, gingen wielrennen? Uh, toen zei hij eigenlijk van, nou dat, dat dopingverhaal dat geloof ik wel, maar... Het gevaar in het peloton, dus een massasprint en het feit dat er zo vaak gevallen wordt en dat ze met z'n 180 zo dicht op elkaar rijden, dat, dat vond hij eigenlijk ja, veel gevaarlijker dan, uh, dan het hele dopingprobleem. Nou, dat is wel interessant. nemen. Vallen, dat hij het zei. Ja, als een oud renner dat zegt, is dat best heftig en extreem dat iemand zegt... Van, nou, ik zou mijn kinderen echt niet meer adviseren om op zo'n fietsje te gaan zitten. Dat vond ik ook, dat vond ik ook. Ik vond het inderdaad heel heftig. En ook, het relativeert misschien ook wel een klein beetje het hele, hele dopingverhaal. Dat vind ik ook niet onprettig. Maar dat vallen, ja, dat is inderdaad wel iets van, van de, laten we zeggen, de laatste 10, 15 jaar. En wat Martin Ducro ook zei, is, daarvoor had je altijd een, een zogenaamde patron, een, een chef in het peloton. Iemand die echt duidelijk boven alle andere renners stond. Zoals bijvoorbeeld Eddie Merckx of, of Bernard Hinault in de jaren 70 en 80... En die mensen die, die wisten toch wel een beetje de controle te houden over zo'n groep. En, en je moest het niet in je hoofd halen om dan iets heel raars uit te halen. Hè? Zoals die manoeuvre van die jongen die Kevin uh, die heet Ja, dat was nooit voorgekomen uh, onder Bernard Hinault, uh, beweerde Martin Ducro. Dus je ziet een beetje dat het peloton zo iemand mist. Lens en Armstrong had dat ook, en was een natuurlijke leider. Ja, die mensen zijn er gewoon niet meer. Vandaag stappen ze wel weer op de fiets, want dat moet natuurlijk ook gebeuren. De achtste etappe, wat is dat voor rit? Ja, dat is eigenlijk een, een mooie bergetappe. Die gaat van uh, Sulmona naar uh, Lago La en uh, Nu is het misschien nog een leuk weetje over Sulmona. Dat is iets wat ik uh, toevallig tegenkwam uh, toen ik uh, in die etappe dook. Dat is de, de wereldhoofdstad van de confetti. En dat is een feestelijke start. En we rijden naar Lago La Cena, dat ligt uh, ten, uh, ten oosten van uh, Napoli, dus echt uh, in, in Zuid-Italië. Dat is ook het zuidelijkste puntje meteen van, uh, van de Giro. Uh, flinke, flinke mooie bergetappen met een, uh, een aankomst die, uh, die uh, bergop gaat met een heel klein stukje dalen nog uh, daarna. Dus uh, ja, vandaag verwachten we wel echt uh, de kanonnen aan de finish. Echt een aankomst voor, voor de mannen, hè? de Carponi, Passi, dat zijn de mensen. Passo moet ik natuurlijk zeggen. Uh, Rodriguez, dat zijn de mensen die we vandaag uh, verwachten. Die gaan we dus ook in de gaten houden. Zeker, zeker. Leon Geuyen van het je dankjewel en uh, lekker kijken natuurlijk vandaag. Gaan we doen, dankjewel. Dank je. you Of the game, Rufus Rainwright. bnn University of Wieke is de enige tiener die bij BNN werkt. Een aantal weken geleden kwam ze plots tot de conclusie dat ze dus ook geen tienermoeder meer kan worden, want ze is al bijna twintig en dat is dus tiener af. Toch wilde ze wel graag meemaken hoe het is om op jonge leeftijd een kind te verzorgen. En dus probeerde ze het gewoon een weekje uit met een babypop die ademt, aandacht vraagt en ook nog eens midden in de nacht huilt. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe dat ging. Het is nu uh, half vier s'nachts en het kind huilt echt aan één stuk door. En ik weet echt niet meer wat ik moet doen, want ik heb haar de fles gegeven... haar luier verschoond, haar aandacht gegeven. Ze houdt gewoon niet op. Het dus is echt niet normaal. Maandagochtend, sowieso al niet de meest favoriete ochtend van de week. Laat staan als je een kleine baby bij je hebt die de hele nacht heeft liggen huilen en je vandaag gewoon weer moet functioneren. Gelukkig heb ik vanmiddag een afspraak met Tiara. Zij werkt tiende moeder op haar zeventiende. Ik ben echt heel benieuwd hoe zij dat doet in haar dagelijks leven. En misschien heeft ze zelfs nog wel tips voor me. Nou, ik ben Tiara grootvaam, ik ben 18 jaar. Ik heb een dochtertje van acht maanden. En ik werd moeder op mijn zeventiende en zwanger op mijn zestiende. Ik ben dus deze week bezig met het project om, wat, uh, om het zelf een keer te testen, om het een keer uit te proberen, wat natuurlijk niet te vergelijken is. Um, ik ga een aantal dingen testen. Ik ga bijvoorbeeld naar college met mijn baby. Hoe doe jij dat? Nou ja, niet. Dat, uh, ja. Ik heb een, ik heb een hele, hele leuke docent, zeg maar, Frans. Die zegt wel eens, als je geen oppas kan vinden, mag je er wel meenemen. En dat zou met haar ook onmogelijk zijn. Ik bedoel, hij stoort niet, maar dat, dat, dat doe ik zelf gewoon niet. Zou je het genant vinden als we mee gaan? gaan? Nee, helemaal niet, helemaal niet. Maar ik zou het, ja, je wordt afgeleid. Hè? Je, bent met, je bent bezig met het kindje, en met school. Dus. Ik sta hier in de lange grijze gang van de Hogeschool Utrecht, waar ik uh, studeer. Ik studeer journalistiek. En ondanks dat ik dan een kind heb, moet ik eigenlijk ook af en toe colleges kunnen volgen. Dus ik ga eens even kijken of dat te combineren is met een kind. Ik sta hier voor de college deurzaal. En uh, hier binnen wordt college gegeven over mediacritiek. Ik ga eens even kijken of dat te doen is met een baby. Een beetje zachtjes praten, want ik zit nu in de collegezaal met zo'n tachtig andere studenten. En uh, ik heb hier een baby op schoot. Ik ben echt dood dat ze zo gaat huilen. Dus ik probeer hem maar een beetje rustig te houden, voor zover dat kan. Op hoop van zegen dan maar. Shit. Um, sorry, sorry. Ik ga al... Nou, ik ben maar even naar buiten gelopen. Want waar ik al bang voor was, gebeurde. De baby moesten heel hard huilen tijdens het college. Heel erg hand. Iedereen keek me aan en ik voel ze dan toch zo ontzettend ongemakkelijk. Ik vind het echt heel knap dat er meisjes zijn die dit uh, kunnen combineren. Een kind en college. Maar voor mij is dit uh, mission field. Ja, werken zou dat kunnen Hierna, naar je studie? Na nou, mijn studie zou ik wel kunnen werken, ja. Maar niet ernaast. Oh. Wat zou je willen? Ik wil oh. graag psycholoog worden. Pedagoog, psycholoog, zoiets. Dus wel in, in de kinderhoek. Ja, ja. ja. Ah. Oké. Okay. Zo, het is woensdagmiddag. Ik ben nu halverwege de week met de baby. En het gaat nog redelijk. Ik ben wel echt super moe aan het worden, omdat het wel echt heel veel energie kost. Maar goed, er moet vanavond ook gewoon gewerkt worden. Ik werk elke woensdagnacht bij 3FM. Sander Hogendoorn, PNN. Serious Radio. Goedemorgen Wikke. Goedemorgen. En welk geluid heb jij een hekel, behalve mijn stem? Ik heb een bloedhekel aan het geluid van huilende baby's. Oh ja, dat is nogal een verhaal apart. Ja, want ik ben deze week bezig met een, een reportage te maken over tienermoeders. Want ik ben uh, zelf nog een tiener. En, uh... Laten we dit verhaal anders even apart nemen. Oh. Maar dan uh, de huilende baby staat bij deze genoteerd. Ja. Want dat is nog wel een. Dat heeft nog wel een staartje waarom jij uh, zo'n hekel hebt ja. aan uh, huilende baby's. Het werken bij 3FM ging helemaal prima. Daar heb ik geen last van de baby gehad. En. Um die sta ik me een beetje op te maken, want ik heb vanavond een date met een jongen. Een eerste date. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij zal reageren op het feit dat ik al tienermoeder ben. Ik ben benieuwd of dat een afknapper is. En uh, daten, doe je dat? Nee. Nee, helemaal niet. Ja, ja. Zie je dat ooit nog gebeuren? Weet het niet. Het is lastig met een kind als je met iemand van je ja. eigen leeftijd gaat. Die zijn er nog helemaal niet klaar voor om, om die verantwoordelijkheid van een kind op zich te nemen. Dus dat is lastig. Hé, hey, um, we zitten hier nou wel zo gezellig uh, op het terras, maar ik uh, moet even met de deur in huis vallen. Want uh, het is oh. natuurlijk onze eerste date, maar ik, uh, ik moet je iets opbiechten. Ik, uh, ik heb al een, een baby. Ja, ik dacht, ik moet het je wel even gewoon direct vertellen. Misschien een beetje ongemakkelijk. Maar uh, dan weet je het in elk geval. Zo, so, ja. <lacht> mm, ja, ik... Ja. Ik vind het wel lastig hoor, ik, uh, ja, ik vind het wel leuk en zo, maar ik zit niet echt om een baby te wachten. Ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet uh, eigenlijk. Nou, de date zit erop, de jongen heeft nog één biertje bij mij thuis gedronken en is toen uh, heel snel naar zijn eigen huis gegaan. Dus ik denk toch wel dat die baby een beetje impact heeft gehad. Ik ga nog één nachtje slapen met een huilende baby naast me en dan uh, zit het avontuur er voor mij op. En tot zover de babyavonturen van Wieke. Wieke, je bent ja, de enige tiener hier bij BNN, mag ik toch wel zeggen. Jouw experimentweek zit erop. Hoe was het? Jeetje, wat een week. Het is me echt uh, flink tegengevallen, dat moet ik wel zeggen. Het heeft ontzettend veel tijd en energie gekost. Vooral s'nachts als het kind er weer lag te huilen. En ik kreeg er maar niet stil. En ik raakte dan ook een beetje paniek. Ondanks dat het dan een pop is, je raakt toch in paniek, want ze houdt gewoon niet op. Je denkt gewoon, oh help, hoe moet ik dit stoppen? Ja, en dan heb je het flesje gegeven en de luier verschoond, aandacht gegeven... en dan denk je, ja, wat moet je nou nog? Daar, daar raakte ik een beetje van in paniek. Maar... Kan je je voorstellen dat, dat mensen inderdaad dat in real life ook hebben? Dat ze denken, ah, ik loop met een baby vier uur s'nachts... Uh, ja, ik nu? heb daar wel echt heel erg respect voor gekregen. En ik ben er ook een beetje bang van geworden, moet ik zeggen. Bang, dus... Voorlopig uh, voor mij nog niet, in elk geval. Okay. Ja, dat huilen is dan natuurlijk ontzettend vervelend... en ook enorm zwaar als je de hele nacht natuurlijk uh, uit je bedje moet. Was dat ook echt het aller uh, ja, Ik vond het ook wel zwaar dat mensen toch wel snel vooroordelen over je hebben. Als je dan op straat loopt, kijken mensen naar je... of die stellen zelfs vragen. Best wel onbeschoft misschien. Oh, noem er eens één. Een. Uh, of ja, onbeschoft, het voelt een beetje gek als mensen vragen: van, is die van jou? En dan een beetje afkeurend daarbij kijken. Want ik ben natuurlijk 19 en het is natuurlijk niet echt de bedoeling om op je 19e allemaal zo'n kleine rond te lopen. Maar het is en... ook geen uniek verschijnsel natuurlijk. Nee, dat is ook weer waar. Maar toch kijken mensen wel. Dus het verbaast me eigenlijk wel dat dat niet... al helemaal in de samenleving is geaccepteerd blijkbaar. Dus dat vond ik wel, uh, wel heftig. En vooral dat je gewoon geen moment tijd voor jezelf hebt. Dat kind vraagt alle aandacht. Maar er zijn natuurlijk ook wel leuke kanten, zeggen we dan. Ja, natuurlijk. Doe, Doe er jawel. Er eens een. um, Ik liep bijvoorbeeld uh, naar BNN, waar ik uh, door de week's werk... En uh, toen liep ik naar het pand en het was s'avonds laat, was dat een beetje schemerig. En ik moest dat kind vervoeren, maar ik heb natuurlijk geen kinderwagens. Dus ik had er in een tas meegenomen en uh, dat kind moest er natuurlijk weer huilen. En het was een beetje schemerig, dus ik heb dat kind uit die tas gehaald. En ik denk dat er mensen zijn geweest die dat hebben gezien. Want in de schemerdonker zie je niet dat dat een pop is. Dus die mensen hebben volgens mij de politie gebeld. En toen een paar straten verderop kwam, uh, kwam er een, een politieauto daadwerkelijk aan... En die vroeg of ik even wilde stoppen. En uh, die hebben even gecontroleerd of het een echte baby was. Tot en daar echt... sta je dan. Ja, dat was echt een heel raar momentje. Ja. ja, en dat je dan moet zeggen... Nee, agent, het is een pop van het programma. Ja, ja, leg dat maar eens uit. Ja, ja. Moeilijk lijkt me. Ja. ja, dat lijkt me inderdaad een heel leuk moment. Ook wel een bizar moment. Is er nog één pareltje erin waarvan je denkt... Ja, dat was ook wel heel erg leuk. Um, toen ik het kind terugbracht naar het postkantoor... <laughs> dat moest natuurlijk ook weer gebeuren. Het kind was weer teruggestuurd. Toen werd ik net op het nippertje van, de, van het postkantoor... werd ik nog uitgemaakt voor, uh, voor MILF Ach. Ja. Jeetje. Een mooie afsluiting van een week. Dat lijkt mij ook, ja. Dankjewel, Wieke. Die voorlopig nog niet aan kinderen begint. dus. PNN. 4-7. Deborah Blekkenhorst. Je gelooft het misschien niet, maar de tatoeages met het thema moeder zijn nog altijd razend populair. Vandaag is het natuurlijk moederdag, we hebben het er al over gehad. En voor deze gelegenheid heeft Henk Schiefmacher een boek samengesteld met de meest bijzondere en ook nog eens populairste I Love Mom tattoos. En die heeft hij natuurlijk ook onder andere zelf gezet. Goedemorgen Henk. Goedemorgen mevrouw. Hoe komt het dat de I Love mom tattoo nog altijd zo populair is? Nou, het boekje is een beetje een, een, ja, een, een verzameling van, van, van, van tatoeages... uit de 40, 50, 60, 70 jaren... waarin het heel gewoon was eh, om, om, om, om het ijs te breken met zo'n soort tatoeage. Als je een carrière als getatoeëerd mens had, dan, dan ving je toch meestal wel aan door er eerst moeder op te zetten. En op, op die manier voorkwam je een enorm... Een pak op je lazer, wat je dan meestal van vader kreeg, maar in opdracht van moeder. Maar moeder was dan bij zo'n tatoeage zo gecharmeerd van die ode aan haar, dat, dat, dat het meestal dan toch niet gebeurde, begrijp je? Dus ja. dan had je, je, had dan, je was dan binnen. en Want Je kon de dan stiekem in de zak, zeg maar. Juist. Ja. Juist. Toch vond ik en, ze niet zo mooi hoor, Henk, moet ik zeggen. Weet je, als ik wat? echt die oude zie. Nou, die, echt die oude I love mom tattoo's. dat is meestal dan zo'n hartje met zo'n pijl erdoorheen. Ik, ik vind ze niet zo heel erg mooi. Ja, ik vind dat je. On on on ongeveer het leukste wat er is. <laughs> dat noemen ze de old school tatoeage. En dat is. is eigenlijk hoe het is. De onbezonnen daad. en, en een ode aan je moeder. Er is toch niks moois, kom op. Dat is. en, en hoe. En, ik heb eens een keer iemand gezien. die, die in het gevang. Uh, hè, want in het gevang krijg je natuurlijk ontzettend last van dat je je moeder mist. <laughs> en die daar in het gevang bezig was gegaan om een ode aan zijn moeder erop te zetten. Met een enorme M, zo groot als een pakje mamero zeg maar begon. Ja, en, en de moederliefde slonk aangezien het pijn deed naarmate die verder kwam met de letter. Dus als een soort van trapfamilie liep dat af tot aan een heel klein R'tje geëindigd. boek als een soort trapje. Ja, en moeder moest de bril op om hem te lezen dan waarschijnlijk. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Maar moeder, de roman, dit is, dit is romantiek in de tatoeis. Dat is een afdeling eigenlijk. En hoe vaak zet jij ze nog? Ah, dat is wel wat minder. Maar mijn dochters hebben bijvoorbeeld allebei wel moeder, zowel als vader. Vader zie je nog minder. Nou, vader zie ik zelden zelfs. Ja, ja. Nee, maar dit, dit zijn ongeveer 120... Tekeningen komen uit de collectie. Dit is het begin van een rijtje van boekjes, waarvan er twee, drie per jaar zullen uitkomen, over dit soort themaatjes gaan. Dus je krijgt naar bijvoorbeeld Geluk, Luck en uh, True Love... Dus ze zijn altijd allemaal, al, ja, die lijken veel op elkaar. Maar het is ja, een beetje een verzameling van de moeder, tot waar Je moet met de moeder beginnen altijd. En wat is nu de mooiste, behalve dat hart met bijvoorbeeld zo'n vaandel zo er doorheen? Ja, ik vind het mooiste degene die ik eigenlijk voorop gezet heb, dat gedichtje. Uh, uh, The sweetest girl I ever kissed was another man's wife. My mother. Dat vind ik altijd nog steeds de leukste, zo'n beetje. Maar dat is echt een gedichtje. Dat is niet, niet een afbeelding. Ja, want dat hoort wel bij de oldschool uh, uh, tatoeage oh, af. Ja, oh, het is allemaal onderhuis, mevrouw. <zijst> Zo is het. En heb je er zelf ook een? Ja, denk ik dan. Ja, ik heb geen moeder, maar ik heb een schoonmoeder. Ah, ah ik, uh, eentje voor schoolmama mijn... dan? Ja, dat komt er ook weer heel veel Stiefmoeder zie je helemaal niet, <hijst> nee. Maar uh, ja, dat was gewoon een geweldig mens. En... Uh, die, die, die, waar ik makkelijk mee kon kletsen. En, uh, ik, ik, ik ben niet iemand van uh, uh, ditjes en datjes, dus die, dat net zoals de rest is... daar kon ik lekker mee kletsen. Over of Van meer een camera obscura gebruikte, of hoe Bonnet dat gedaan... en wat voor kleurtjes meneer Mauwe gebruikte. Dus dat vind ik leuk. En uh, Picasso wist er alles van, dus dat was een, een, een, een, een, een bron van informatie... Uh, waar je lekker in kon gaan zitten roeren. En wat is nou de beste plek om hem te zetten? De beste plek is in onze shop. Ja. ja. ja. Maar op je nee. lijf zet je je moeder op je borst bijvoorbeeld of op je kont. Dat doe je het er niet? Nou, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Ja, je zou je moeder op je borst kunnen zetten op je hart. Ja. En je komt ook. Er is natuurlijk ook. Je ziet ook vaak bij moedertatoeages dat die gemaakt zijn in, op een moment van rouwverwerking als moeder uh, uh, uh, zeg maar overleden is dat iemand dan moeder erop zet. Ja, dan zitten die meestal, laten ze meestal toch wel bijvoorbeeld op het hart. Of, uh, ja. Maar, ja, het kan overal. Moeder, ja, er zijn natuurlijk plekken die minder... Ik wil al moeder op je snikkel te zetten, dat is... eh. Uh, ja, vind ik ook. Ja. En komen die <laughs> mensen die nu ja. rouw zijn, komen die dan ook bijvoorbeeld met, met as? Want je kan ook met as tatoeëren. Ja, er komen wel wat mensen die brengen dan een klein beetje as mee. Daar heb ik maar een heel klein beetje van nodig. Dat verwerk ik dan in, in de week. Er zijn ook mensen die daar helemaal geen idee van hebben. Dat je zo'n klein beetje nodig hebt. Die, die willen, die brengen dan een halve pot vol mee. Ja. ja. Nee. Kijk, het is natuurlijk zo zo'n klein beetje as, dan heb je zo'n tattoetje. Dan hoef je in ieder geval niet bang, te zijn natuurlijk een keer van de lazen zodat je je schoonmoeder moet opstof of zo. Die heb je altijd bij Ja, precies. En uh, vandaag is het natuurlijk Moederdag. Uh, ja, het boek, uh, het boek is er ook. Maar komen er nog meer leuke dingen voorbij? Ga je nog iets speciaals doen? Ik ga vandaag de hele dag in het museum moedertatoetjes maken. En dat betekent dat je voor vader niet langs hoeft te komen. Maar alleen de moeders van En krijgt het mooiste ontwerp dan ook nog een speciale vermelding? Ik kan wel op de gang blijven. Ja. Nee, het mooiste onderwerp mag naar jullie toe. Nou, zo. Fantastisch. Bij deze genoteerd. Ja. En uh, misschien kom ik ook nog wel even langs, je weet maar. Hartstikke leuk. Ja, zo is het. Dankjewel. Henk, dankjewel. Ja, tot zover. 4-7. Het zit erop. Het is drie minuten voor 7. En straks, uh, dit is de zondag met Kiva Loosh. Wat gaan jullie doen? Ja, ik ga praten met de Uber-kampioenen van de rolstoeltennis. Esther Vergeer. Ja die heeft, geloof ik, al 400 wedstrijden niet verloren. Nou, dan ben je echt Ongelooflijk, hè? Er zijn drie dingen zeker in het leven. De dood, belastingen en Esther Vergeer die wint. Ik ga straks alles horen over waar ze vandaan komt, hoe het zover gekomen is... en hoe ze uitkijkt naar de Paralympische Spelen deze zomer. Straks! Lekker veel vogels deze week in Vroege Vogels. Grote sterns boven de Westerschelde, gezenderde koekoeks...